Ik heb een tante Veronica, die maakt iedereen dood. Speelt ze thuis op haar harmonica, is heel de buurt er van vol. S morgens vroeg aan ze al nou met de melksinfonie. Maar zodra onze melkboer komt, zit ze ermee op de knie.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 Zij weet niets van muziek, men ik lach me'n een kriek, maar ze speelt manjeveen. Tante weet niet wat de kunst beduidt, maar ze speelt zonder bezwaar. La Boeheim en al de slagers uit, Victoria en haar huzaar. Tosca, Marta en wat niet meer, Baljas en de Troubadour. Henry Faust en vermaakt zich zeer met de dichter en boer. Bij Kroeks, Douwer en Smit ligt alles flauw, dan wordt tante wit. En mijn tante Veronica, die speelt harmonica. Zij weet niets van muziek, men ze lachen en een klink, maar ze speelt van je feet.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 Die speelt harmonica, zij weet niets van muziek, mensen klappen een krik, maar ze speelt van je